In het Oosterdok in Amsterdam is het lichaam gevonden... van de vermiste wijnhandelaar Gijs Thio. Om de doodsoorzaak te bepalen wordt morgen sectie verricht... maar de politie gaat niet uit van een misdrijf. De 40-jarige Thio verdween op 26 februari. Vrienden vroegen sindsdien aandacht voor Thio... via sociale media en grote posters in Amsterdam.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 Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weij. Goeienacht en hartelijk welkom bij Casaluna. Vanavond is te zien op de televisie op Nederland 2... een hele bijzondere documentaire, Paviljoen 7. Ja, de waarheid gebiedt mij om te zeggen dat hij op dit moment nog aan de gang is... Maar ik kan me ook voorstellen dat u later een keer rustig uh, terug wilt zien. Dat kan altijd via uitzending gemist. Het is een documentaire die de dagelijkse praktijk laat zien... van het penitentiair-psychiatrisch centrum van de Bijlmer Bias. En daar komen de zwaarste gevallen terecht. Dat zijn mensen die echt in een psychiatrische crisis zijn beland. Echt de intensive care. En we doen dit, aandacht besteden aan het onderwerp... ook omdat het de Week van de Psychiatrie is. En het thema is dit jaar waardevolle zorg. Bij mij te gast is Jessica Wesselius. Zij is psychiater en ook verantwoordelijk... voor het zorg- en behandelplan van die mensen... die daar in dat paviljoen zitten. Hartelijk welkom. Ja, ja, wat is dat voor een afdeling? Want een heleboel mensen hebben daar natuurlijk toch nooit van gehoord. Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Ja. Nee, ik kan me iets voor voorstellen. De penitentiair psychiatrische Centra zijn ook relatief nieuw. Uh, die zijn eigenlijk maar sinds een jaar of twee... Uh, zijn die door het kabinet in leven geroepen... om de psychiatrische zorg in, de, in detentie, dus als je vast zit, te verbeteren. In de gevangenis, ja. In de gevangenis, precies. De uh, FOBA, of, of de crisisafdeling van, van PPC Amsterdam. FOBA? Ja, die bestaat al veel langer. Wat is dat, FOBA? Eh, FOBA was de crisisafdeling van detentie. Die bestaat al sinds de jaren tachtig. Oh. Dus al die psychiatrische gevallen die je in de gewone gevangenis niet aankomt... die werden daarheen gebracht. Ja. En nu is FOBA uitgebreid naar het PPC Amsterdam. Met ja. meer bedden en met ook een reguliere afdeling. Niet alleen met de crisis. Ja. Ik zei net, de ergste gevallen komen daar terecht. Dat is ja. ook zo, hè? Ja, in bepaalde opzichten zeker wel. Eh, het zijn hele ernstige gevallen psychiatrisch zieke mensen die daar komen. Ja. En zijn het ook mensen die een uh, strafbaar feit hebben gepleegd? Ja, anders kan je, omdat het een detentie is, omdat ja. je vast zit... moet je een strafrechtelijke titel hebben, anders mag je er niet zijn. Dan ja. moet je naar een andere instelling. En uh, komen daar ook mensen terecht die op andere plekken niet goed behandeld kunnen worden? Of dat ze ja. niet zo goed weten wat ze ermee ja. aan moeten? Ja, zeker binnen detentie. Uh, de PPC Amsterdam heeft dus een reguliere psychiatrische afdeling... en de crisisafdeling. Die crisisafdeling is landelijk, dan is er, daarvan is er maar één. Ja. Dus als een psychiatrische ziektebeeld zo uit de hand lopen, dat hij ergens anders in detentie niet behandelbaar is, dan komen ze op de crisisafdeling terecht. Ja, aan het begin van die documentaire uh, zie je dat die mensen staan te wachten op een, ja. een, eh, een, een, een patiënt of een gedetineerde die er aankomt. Ja. Ze staan daar met een hele groep ja. en ze hebben allemaal de angst op hun gezicht. Ja. Is dat zo eng? Soms, soms niet hoor. Heel, heel vaak is het, valt het ook erg mee. Maar soms wel. Soms hebben we opnames van mensen waarvan we niet goed weten wat er precies aan de hand is. Maar waarvan we wel weten dat ze heel veel gedragsproblemen hebben. En daar hoort agressie ook bij. Let wel, dit is wel binnen de crisisafdeling. Heb je zeven afdelingen. Dit is paviljoen zeven. Ja. Dat is dan weer van die afdeling, de zwaarste afdeling omdat je daar mensen individueel kunt begeleiden. Waarom wilden jullie dat, dat, dat, uh, dat daar een film... of misschien wilden jullie het niet... maar jullie hebben in ieder geval wel toestemming gegeven... om daar die documentaire te draaien. Ja, maar we wilden dat ook expliciet zelf wel. Hè? Dat is toen opgezet door de toenmalige psychiater Tel Huigen... Uh, om gewoon te laten zien wat wij nu doen. En daarvan heeft natuurlijk wel de documentairemaker de mooiste beelden uitgepikt. En daarmee bedoel ik dat dat ook wel soms heftiger is dan wat alleen de dagelijkse praktijk is. Hè. En heel vaak gebeurt er ook dagenlang niks. En in die video, of in die documentaire zie je achter elkaar gestapeld wat de, de heftige momenten zijn. Ja, nou, bepaalde gevallen zijn gevolgd ook. Ja, hè? ja. precies. Um, maar desondanks is, geeft het wel een goede doorkijk naar wat wij daadwerkelijk doen. En dat, uh, daarvan hadden wij zoiets van, dat, dat, daar willen we het een keer over hebben. Dat willen we een keer laten zien. Waar, daar is weinig aandacht voor. Ja, Waarom waar moet er meer aandacht voor komen? Nou ja, moed is een groot woord. Uh, er is ook psychiatrische zorg in de dat is een specifieke tak van sport met al zijn problemen en voordelen van dien... Um, en het is goed, denk ik, als bekend is wat daar gebeurt. En als je daar ook gewoon een discussie over kunt aangaan... van zijn we het daarmee eens, moet het anders, moet het niet anders... gaat het zo goed, maar dat dat in ieder geval een uh, punt is... waar je het ook gewoon over kunt hebben met elkaar. Ja. Uh, hoe gaat het dan daaraan toe? O, oh, jee, er valt weer iets. Volgens mij, je bent ook nog een batterij kwijt. Ik weet niet of dat nu... Uh... valt iets van mijn kop. Ben ik nog te horen? Ja, oké. Okay. Ehm <laughs> Ja, ik zit hier namelijk met allemaal spullen om mijn ja. hoofd en de batterij vallen eraf. Nou, Diverse kastjes. kastje ligt achterin. Maar er in. komt er, maar ik weet niet er of al een technicus aan. Ja. Uh, we gaan gewoon ondertussen ja. vrolijk door. Uh, um, je vroeg hoe gaat het eraan toe? Ja, hoe gaat het eraan toe? Uh, je, uh, je zei net, mensen die er aankomen, dat, dat zijn zware gevallen. Die zijn soms uh, ja, misschien een gevaar voor zichzelf, die zijn agressief. Wat gebeurt er met die mensen dan? Ja, iedereen die bij ons wordt opgenomen, die wordt uh, binnen, op het moment dat hij op de dag van opname gezien door een, uh, een psycholoog uh, of een psychiater en een arts... Uh, en dan maken we een behandelplan. Dat betekent dat we een soort van idee ontwikkelen... wat is er met iemand aan de hand en hoe moet die dus behandeld worden. En afhankelijk van hoe grote problemen zijn die iemand heeft in zijn gedrag... kunnen we inschatten op welke afdeling dat moet. Of die eerst in de isoleerzaal moet verblijven of soms ook vaak ook helemaal niet... kan die meteen naar de afdeling. Ja, en wat, hoeveel, ja. hoeveel begeleiding die daarbij nodig heeft. Uh, wat voor mensen komen daar? Wij hebben alleen gedetineerden met ernstige psychiatrische stoornissen ziektes... En dan heb ik het over dingen zoals psychoses of stemmingstoornissen. Um, dus die psychiatrisch heel ziek zijn. Ja, die zijn ook vaak agressief? Soms, ja. En de crisisafdeling is het wel zo uh, dat je daar over het algemeen terecht komt als je agressief bent voor jezelf. Hè, dus uh, zelfmoordneigingen hebt of voor anderen. Dus op de crisisafdeling is agressie komt meer voor dan op de reguliere afdeling. Uh, uh, moet je een bepaald type zijn om daar te werken op zo'n afdeling? Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, ja. Wij, wij, noemen, wij noemen dat ZBIW'ers. Dat zijn bewakers die zijn bijgeschoold op psychiatrisch uh, niveau. Hoe en dat noem je zijn dat allemaal. ZB... Ja, ZBIW'ers. Dus even Zorg. uitleggen hoor. Ja, wat... dat snap ik. Zorg? De afkortingen. Ja. Zorg en behandel inrichting medewerker. Oh. Ja. noemen jullie elkaar ook zo? Nou, we noemen elkaar <laughs> bij de afkortingen en bij de okay. voornaam, dat is ja. makkelijker. Ja. Maar dat is absoluut wel een bepaald slag. Mensen, ik heb wel uh, daar heel veel bewondering voor. Als ik een patiënt zie, dan kan dat heel vervelend... of heel moeilijk of heel leuk zijn. Maar ik loop uit het gesprek op een gegeven moment ook weer weg. Ja. En er zijn BW'ers die begeleiden die mensen... 24 uur per dag, constant. Dus je merkt wel dat het mensen zijn... die én een soort van strenge... Uh, recht door zee aanpak hebben... maar ook een, een heel erg een zorghart... dat ze dit elke dag weer opbrengen. Ja, maar dat zijn natuurlijk twee uh, dingen... die soms elkaar in de weg zitten, denk ik. Aan de ene kant zie je dat de mensen bijna allemaal in de boeien worden geslagen zodra ze binnenkomen? Nou, dat is niet waar, hoor. Dat de zie je op de documentaire dan, wel. Ja? En een aantal komen absoluut ja. in boeien binnen. Hè. Dan ga ik ook niet, uh, dat ja? is hoe het is. Uh, uh, gelukkig, een heleboel mensen kunnen we er ook meteen weer uithalen... als ze binnenkomen. Goed, dat was jouw vraag. niet? Ja? Jij kwam terug op die, die combinatie van ja, beveiliging ah, en zorg. Ja? Ja, precies. Ja, precies. Nee, ik denk dat het een aanvulling op elkaar is. De, de crisisafdeling, die ik net FOBA ja. noemde... die ja. bestaat al heel lang, 20, meer dan twintig jaar. En je ziet dat dat gewoon heel mooi geïntegreerd is geraakt in al die jaren. Het is een soort, jij noemde dat zelf een keer de strenge moeder. Streng doch rechtvaardig, met een goed hart. Nou, dat, over, dat klinkt wel wat, wat, wat pathetisch, zoals ik het nu zeg. Ja. Maar je merkt wel dat dat mooi elkaar aanvult... Uh, dat je zowel die rechtlijnige, strenge aanpak hebt... zodat het gedrag zich normaliseert... maar ook de ondertoon van uh, zorg hebt... zodat mensen zich gehoord en begrepen voelen... en ook wel de neiging hebben om te gaan luisteren. Ja, uh, wat ook uh, opviel is dat uh, in die documentaire... Ja. de mensen die binnenkomen bijna allemaal uh, uh, aan de medicatie gaan. Ja. En als ja. ze dat niet willen, ja. dan worden ze ja, ofwel ernaartoe gepraat... en in het ergste geval worden ze ja. gedwongen die medicatie te nemen. In, in één geval is het zelfs zo dat een man echt met, door een aantal uh, uh, mensen met helmen en vesten aan wordt vastgehouden ja. en op die manier een injectie ja. krijgt, volgens mij. Ja. Dat vond ik wel een van de zwaarste ja. scènes uit de documentaire. Het is een heftig beeld, hè? Heel dat heftig, ja, ja. absoluut. Uh, onder de Nederlandse wet is er de mogelijkheid voor dwangmedicatie. Die mag je alleen toedienen. Dwangmedicatie dus een patiënt wil niet en krijgt toch medicijnen toegediend. Hè, meestal in een prik. Ja. Uh, dat mag alleen als iemand een, een uh, acuut gevaar is voor zichzelf of een ander. Uh, dus op het moment dat iemand zo gevaarlijk is... en het moet vanuit zijn stoornis zijn... en die stoornis moet behandelbaar zijn met medicijnen... Uh, dan mag je ingrijpen. En let wel, dit zijn mensen die als ze niet behandeld worden... natuurlijk niet beter af zijn. Dat zijn ook mensen met een hele uh, psychiatrische voorgeschiedenis. En ook hebben we wel mensen waarvan de familie zegt... wil iemand nou eindelijk eens iets gaan doen? Want mijn zoon of mijn broer wordt nooit behandeld. Um, nogmaals is het alleen zo dat je mag ingrijpen als iemand een gevaar oplevert. En dat is terecht, denk ik. Ja. Maar op zo'n moment moet je ook wel je beseffen... dat je een patiënt ook iets aandoet als je hem niet behandelt. Een aantal van die stoornissen zijn niet behandelbaar zonder medicijnen. En hoe uh, wordt daar dan later op gereageerd door die mensen? Door, dat is heel wisselend. Uh, de procedure Want ze zijn is... woedend. Ja, in ieder geval op het moment zelf vaak. Ik, ik, Niet ze, altijd, ze loeien hoor. als Niet dieren, altijd. hè? Ja. ja, soms zeker. Uh, vaak zit er ook een heleboel angst achter, hoor. Het is niet, zeker niet alleen dat ze boos zijn... maar dat ze ook gewoon heel erg bang zijn. Zeker als je psychotisch bent... dan is je waarheid vertekend, hè. Ik heb wel een patiënt meegemaakt... die echt de duivels uit de muur zag komen. Ja, dan vertrouwt hij ons natuurlijk niet. Want voor hem zijn wij even eng... als wat hij uit de muur ziet komen. Die mensen kunnen heel bang zijn. En om dan met zoveel... Uh, mensen uh, iemand te moeten vasthouden... daarvan weet je dat dat voor iemand heel beangstigend moet zijn. Je moet daar dus ook heel terughoudend in zijn om dat te doen. Er moet ook altijd een onafhankelijk psychiater komen... om te beoordelen of het echt nodig is om dat te doen of niet. Ja. Maar als je mensen uit een psychose helpt... dan heb je ook vaak de reactie dat ze daar wel blij om zijn... omdat die psychose ook afschuwelijk is. Ja. Vonden jullie dat? Uh, is, is dat nog een punt van discussie geweest? Of die scène erin moest blijven? Nou, je hebt die scène over die man die echt met een. een, een dat noemen wij een helm- en schildteam. Uh, ja. bejegend wordt. Hè. Ja. Dus er, waar mensen echt in pakken naar binnen moeten. Soms ontkom je daar niet aan. Deze man was extreem gewelddadig en bleef dat ja. ook bij herhaling. Um, ja, het gebeurt. Het is zeldzaam. Ook bij ons gebeurt dat niet gelukkig wekelijks. Maar het gebeurt wel. Dus laat het ook een werkelijkheid zijn waar we niet waar we niet schimmig over doen. Nee. Soms is dat helaas nodig. Je zei net ook van, nou, we willen het wel laten zien. Ja. Uh, is het ook de bedoeling om daarmee een discussie uh, los te krijgen? Of? Ja, op zich wel. En dan is niet eens wat mij betreft um, hoeft de discussie nou niet eens zozeer te zijn van uh, heb je dat nou op de letter goed gedaan of niet? Hè? Want er zijn altijd verbeteringen vatbaar. Maar wel de algemene discussie van wat is de plaats van psychiatrische zorg in detentie. En ook laten zien dat je dus hele zieke mensen hebt in de tent die gewoon behandeling nodig hebben. Ja. En je daar dus wel iets mee zult moeten doen. Want heb je het idee dat daar dan veel kritiek op is? Terwijl nou, mensen misschien niet eens weten hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. Nou, het kritiek is wisselend. Ik krijg zowel heel positieve reacties als, heel, uh, als ook wel negatieve reacties. Maar het is vooral onbekendheid. En dan denk ik, ja. Want wat zijn die negatieve reacties zijn? dan bijvoorbeeld? Ja, dat kan wisselend zijn. Dat kan ze wel zijn. Er zijn ook wel mensen die zeggen: waarom zou je deze gevangenen behandelen? Het zijn gevangenen. Dus waarom zouden zij dan duur geld uh, mm -hmm. qua behandeling kosten hè, van de belastingbetalende burger? Wat, Terwijl het stop maar in de cel. Of, ja, of stop maar in de cel. Daar is makkelijk weerwoord tegen hoor. Als je ze niet behandelt, komen ze ook niet beter weer terug de maatschappij in. Dus ik denk dat het goedkoper is om ze wel te behandelen dan niet. Maar dat zijn natuurlijk dingen die we ook wel horen. Is dat uiteindelijk toch de bedoeling om deze mensen weer in de maatschappij te, te brengen? Soms. Of zeg je van, nou ja, sommigen die, die, die, die. Er was op een gegeven moment ook iemand en die kwam uit het Pieterbaancentrum. Ja. En die zat nu hier op paviljoen 7 in de ja. Bijlmerbaaiers. En ja. die ging weer ergens anders heen. Nou ja, het kwam er eigenlijk op neer dat deze man en uh, <kwijnt> anderen misschien ook... werden rondgepompt in een circuit. Ja. Dan gingen ze weer naar daarheen en dan gingen ze daar weer heen. En nou ja, dat, ja. dat je denkt dat je krijgt er een hopeloos gevoel bij Van ja, <kwijnt> wat... De, de, de, ja, waar, waar moet, als het een rondje is, dan, komt, dan gaat het nooit ergens heen. Ja, er zit er geen uitgang in hè, nee. waarop het beter kan. Er is een, gelukkig is dat een minderheid, maar er is een klein handje vol mensen... die heel lastig te plaatsen zijn en die gewoon een probleem, probleem blijven. Nogmaals, gelukkig is dat een minderheid. Let ja. wel, waar iemand verblijft is niet aan ons. Hè. Nee. De rechter bepaalt mm -hmm. hoe lang een straf is. En als een straf dus ophoudt, dan moet hij bij ons weg. En dan? Waar moet hij dan naartoe? Dan, als het goed is, hebben wij tegen die tijd iets van nazorg geregeld. Dat proberen we altijd. Ik heb de laatste cijfers van afgelopen jaar gekeken... en dan zie je dat iets meer dan de helft van mijn uh, patiënten... Die, gaat, die komt weer vrij, die gaat naar buiten. En voor ongeveer drie kwart van die mensen... zien wij kans om nazorg te regelen. Dus psychiatrische zorg, maar ook sociale zorg als ze weer buiten zijn. Inkomen, huis, uh, ja. psychiater, uh, verpleegkundige, dat soort dingen. Uh, voor een kwart uh, lukt dat soms niet. Um, um, en dat heeft ook veel te maken met de korte duur. Uh, jongens blijven kort. Uh, de, als je kijkt naar mensen die vastzitten in Nederland, drie kwart... Die gaat, uh, is of preventief of kort gehecht. Die gaan snel de deur weer uit. Ze moeten heel dus die snel zouden werken. Eigenlijk, die zou je eigenlijk langer willen houden. Ja, dan moet je altijd een beetje voorzichtig zijn. De gevangenis blijft natuurlijk wel een gevangenis. Soms heb ik dat wel. Zeker als ik ik heb een aantal straatzwervers... die gewoon elk jaar weer binnenkomen. Met milde delicten. Die doen niet zulke ernstige dingen. Diefstallen. Uh, maar ze komen steeds wel weer terug. En daarvan denk ik wel eens van... geef me hem nou wat langer. Dan kan ik hem wat... Wat beter opkweken. Hè? Dan kan ik een wat geschiktere plek voor hem zoeken. Maar dat, die is dan weer weg en dan komt hij hem weer terugkomen. Ja, Klaar, goed, ook, het voordeel ja. is dat we dan natuurlijk wel, als we dat soort mensen gaan kennen, gewoon in de tussentijd doorgaan met het opzetten van de dingen die nodig zijn. Hoor. Ga je ook hecht aan die mensen? Ja, zeker. Ik heb wel een paar patiënten waar ik wel een zwak voor heb. Ja. Kan je dat uh, toelaten? Ja. ja, nou ja, je moet er natuurlijk wel alert op zijn dat dat niet in de weg gaat staan van een goede behandeling. Maar desondanks, ja, ik bedoel, er ik zijn patiënten die me minder liggen dan anderen. Dat is nou helemaal zo. Ja, ik zag in die documentaire, <laughs> zag ik met me, personeel, hè, ofwel ja. die v, v, vrij laconiek. Soms zelfs een beetje cynisch. Ja, ja, ja. Er was op een gegeven moment een jongen en er werd over gezegd van... ja, dat is geen valkuil, maar dat is een afgrond. Ja. Ja, ja ik, ik, afgezien van het feit dat het ook nog wel aardig geformuleerd was. Ja, jij moet er zelf om lachen. Ja. Ja. Want ja, je, je kan natuurlijk niet voortdurend maar bewust zijn... van hoe verschrikkelijk alles is. Hè? Want dat, nee. dan, dan, dan word je gek, denk ik, We als je daar het werkt. niet vol. En let nee. wel, de populatie waarmee wij werken... zijn over het algemeen jongens met een forse geschiedenis. He? Diverse delicten, psychiatrie voorgeschiedenis... vaak mensen zonder steun. Er is vaak niemand meer over buiten. Die hebben heel wat meegemaakt. Die hebben veel meer... Aan een bewaker die ze recht voor hun raap de dingen zegt en ook nog wel eens af en toe harde dingen zegt, maar die er wel voor ze is als ze in de problemen zitten, ja. en dan moet je ook niet, dan moet je ook niet te voorzichtig mee hoeven zijn. Vaak merk je dat dat prima bij elkaar aansluit en dat het wel op een soort van laconieke manier over en weer goed gaat, tussen... Tussen de begeleiders en de patiënten. Ja, er is wel een soort verstandhouding ja, soms. Ja, zeker weten. En op een hele leuke manier. Hè? Je, je ziet daar wel een soort van judo uit ontstaan die heel leuk kan zijn. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk wat het werk waardevol ja. maakt. Anders hou je het niet vol, denk ik. Uh, u luistert naar uh, Jessica Wesselius. Dat is mijn gast voor vanavond. Ze is forensisch psychiater en ook nog directeur zorg en behandeling... in de Bijlmer -bias. We praten uh, naar aanleiding van de Week van de psychiatrie die uh, deze, uh, vandaag van start gegaan is, maar ook naar aanleiding van een, een documentaire. Was vanavond te zien, uh, is nu nog een, een staartje van op uh, Nederland 2. paviljoen 7 heet die, het gaat over uh, het paviljoen in de Bijlmerbais... waar de Enselse psychiatrische gevallen terechtkomen. Um, we gaan zo meteen even naar muziek van jou uh, luisteren. Maar uh, voor we dat doen ga ik nog even zeggen... dat uh, u kunt uh, zich abonneren op de nieuwsbrief. Als u denkt, ik ben wel benieuwd wie de rest van de week te gast zijn... in uh, het programma Casaluna, uh, kijk dan op kaaseluna.ncv.nl. Abonneert u zich op de nieuwsbrief. En dan uh, kunt u dat zien. En daar staat ook iedere week een column op en zo. Nou, dat is gewoon erg leuk om die iedere week uh, te krijgen. Uh, welke muziek? Even ontspannen met een muziekje. <lacht> Wat wordt het? Ik had het twee meegenomen, ja? maar laten we beginnen inderdaad met Behind Blue Eyes van The Who. Oké. Okay. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind the blue eyes. No one knows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 That's never free Het is uh, Behind Blue Eyes van de Who. Uh, de keus van uh, Jessica is mijn gast van vanavond. Forensisch psychiater en directeur zorg en behandeling in de is. Waarom de Who, dit nummer? Nou ja, sowieso vind ik het gewoon een mooi nummer. Maar ik heb ook nog wel gedacht van iets wat een beetje toepasselijk is op vanavond. Ja. En wat ik wel mooi vind aan dat nummer is dat je een, uh, een, een man zingt het over zijn eigen woede, waarmee hij is eigenlijk heel fout mee omgaat. Ja. Maar het wordt vanuit zijn gezichtspunt gezongen. Ik dacht, nou, dat vind ik wel toepasselijk uh, ja. voor deze uitzending. En je wilde ook een speciale versie waar dat tussenstukje nog in zat. Want ja, dat, dat wordt het het wel vaak... natuurlijk. Dat wordt er vaak uitgeknipt. Ja, ja. omdat het dan korter is. <laughs> ja. um, we gaan even naar het antwoordapparaat, want dat is er ook nog. Er is één nieuw bericht.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 Nou, ik weet niet of dat een antwoord op die vraag is. Maar ik weet wel, je moet als psychiater moet je leertherapie volgen. Dat betekent dat je bij een therapeut in therapie moet. En dat is bedoeld omdat je dan je moet weten... welke gevoelens die je, die je krijgt als je met een patiënt praat... bij jou horen en welke van die patiënt zijn. Zodat je niet bijvoorbeeld de trauma die je hebt met je vader... gaat uitreageren op je patiënt. Aha. Dat is de opzet. En dat ging allemaal prima. Toen weet ik dat ik mijn eerste kindje kreeg. En dat ik toen in mijn... Uh, uh, ouderschapsverlof, zeg maar, die hele leertherapie... in het kort weer overnieuw heb gedaan. Omdat dat kleine babytje alles weer oprakelde... wat ik daarvoor al helemaal netjes op een rijtje had gezet. Bijvoorbeeld dat je niet alles onder controle hebt... en dat dat kind absoluut niet luistert naar wat jij wil. en Dat soort dingen. Dus misschien dat dat wel de meest... Uh, nou, wat zullen we zeggen... chaotische periode voor mij is geweest in de laatste paar jaar. Moet je als psychiater voortdurend blijven werken... aan je eigen geestelijke gezondheid... Nou, je moet je in ieder geval voortdurend bewust zijn van wat er speelt bij jou. Maar het, zou natuurlijk, het is niet realistisch om te verwachten... dat elke psychiater emotioneel altijd volledig stabiel is. Dan ben je een soort van Gandhi. Dat lijkt me niet uh, haalbaar. Maar je moet wel realiseren wat er, wat er aan de gang is... of wat er speelt bij jezelf. Ja. Anders ga je afreageren op je patiënt en dat kan niet. Ik had de, mensen, de indruk dat de, die, die mensen hè, het, dat het personeel... de psychiaters in, op die afdeling paviljoen 7... Mm -hmm. die maakt allemaal een hele beheerste ja. Uh, indruk. Ja, hè? ja. Let wel, we hebben zeker, omdat dit natuurlijk moeilijk werk is... Hè, nogmaals, die documentaire ja. laat ook wel de heftigste beelden zien... maar ja. desondanks, het is ook echt uh -huh. uh, emotioneel zwaar werk. Dus we hebben heel veel dingen die we daarop inzetten... zoals intervisiegroepjes en deskundigheidsbevordering... en uh, we besteden veel aandacht eraan dat mensen uh, leren omgaan... met dit soort emoties en er ook over leren praten. Als begeleiders hè, bedoel ik dan. Ja. Om dit te kunnen blijven doen op een goede manier. Uh, jij gaat ook echt, echt iedere dag... Als tenminste als je werkt, daadwerkelijk daar naartoe naar die bijl is. Ja ja. Is ja. dat geen nagebouw om te werken? Want ik kom daar vaak langs met de trein. En dan zie ik altijd die die die raampjes en heel soms zie je er wel eens iemand achter staan en dan, nou ja, je vraagt je van alles af, gaat ook ja. weer, ja, je bent er ook weer snel voorbij. Ja, nou ja, je bent zijn... zelf ook een beetje opgesloten. Ja. Ik dacht die mensen ja. zitten, die daar die, die mensen werken, die zitten ook opgesloten ja. Ja, ja, op die ja, afdeling. Je bent, je bent uh, ja, nee, dat is zo. En er zijn mooiere gebouwen denkbaar dan de is. Dat is ook, uh, vind ik wel. Uh, en je moet een aantal deuren door voordat je echt binnen bent. En je loopt met grote sleutelbossen rond. Dus het hele gevoel van dat je samen opgesloten zit, mm -hmm. uh, nou, dat, dat, dat kan wel opgeroepen worden. Ja. En, en tot, tot elkaar veroordeeld bijna. Hè? Ja, maar dat heeft ook een goede kant. Er zitten ja? een heleboel leuke dingen aan het werk, anders zou je het niet blijven doen. Nee, vind je het, le, vind je het leuk werk? Ja. Je maakt wel die ja. indruk. Nou, psychiatrie is het mooiste vak wat er is, ja? dat is waar. En dan is dit... Dan soort moet je wel het een toch eens uitleggen. Leggen. Ja. <laughs> We ja. voortdurend maar in de weer zijn met die mensen die echt volkomen ja. gestoord zijn. Ja. Dat, nou, ja. dat, dat lijkt mij echt zo zwaar. Nou ja, het is absoluut heel zwaar. Uh, tenminste vind ik wel, op een, op een goede manier hoor. Maar je moet heel alert bezig zijn met wat je doet. Maar, maar waarom je, vind je het dan zo mooi? Nou ja, je moet je voorstellen, je hebt de zwaarste zieke mensen die je kunt verzinnen. Met een heleboel, hele bak ellende die ze meenemen. Buiten, geen familie, geen inkomen, heel ziek. Vaak verslaafd aan diverse drugs of mis, misbruikers in ieder geval diverse drugs. En als je dan in een soort van judo die vaak heel lang kan duren... op een gegeven moment contact krijgt met zo'n iemand... en een band kunt maken met zo'n iemand... en dan ziet dat iemand die zo diep zit toch gewoon een stuk daaruit komt... en uh, beter gaat reageren, beter gaat functioneren... en je daar dingen voor kunt opzetten ook buiten. Dat ze beter terechtkomen, dat ze misschien wel een inkomen hebben... misschien wel een plekje om te leven. Dat is gewoon heel mooi werk. Het is wel zo dat het niet altijd lukt. Maar nogmaals, als ik op die afdelingen loop... en als ik dan mijn ZBWers, eh? de, de werkvloerbegeleiders... zie dealen met die patiënten, dat is wel heel mooi om te zien. Ze hebben daar hele mooie methodes in gevonden... om dan iemand die gewoon al maandenlang niet in beweging te krijgen is... toch op de een of andere manier uh, ja, in, in, in, in goed gedrag te krijgen. En wat voor methodes dan? Allerlei, noem het maar. No, noem ze een uh, heel streng zijn, uh, heel lief zijn, uh, averechts aanpakken, uh, alles. We hebben ook wel mensen die heel uh, bes beschadigd zijn... en die dus, dus hersenschade hebben en daardoor ook uh, ander gedrag vertonen. En ik heb mijn uh, begeleiders van de werkvoer wel eindeloos tekeningen en briefjes zien maken voor mensen die gewoon dingen niet oppikken en niet snappen en eindeloos maar weer cartoontjes tekenen en tekeningetjes maken en dingen op papier zetten en op de cel hangen en klokken tekenen en, en als je dan op een gegeven moment ziet dat dat werkt en dat je dan opeens zo'n patiënt een stap verder krijgt dat is machtig mooi om te doen. Ja, dus die mensen zijn ook allemaal echt enorm gedreven. Ja. Maar daar doe je het dus voor, ja. toch om dat resultaat te boeken. Terwijl ja. je weet dat het soms gewoon ja. helemaal niet gaat lukken. En ik ben ervan overtuigd dat wat? het misschien niet altijd wenselijk is... maar dat een bepaalde dosis cynisme hoort daar ook gewoon bij. Omdat juist je anders door die gedrevenheid het niet volhoudt. Maar goed, wat, net, wat we net ook al even zeiden, je hebt ook hopeloze gevallen. Helaas je... wel, maar het is zeldzaam hoor Maar ja? ze zijn er wel. Dat je denkt, nou, hier is gewoon helemaal geen hoop meer voor. Die bestaan ook. Mag, Helaas wel. Mag je ja. iemand opgeven? Ja, nou, wij niet. Dus nee. dat zullen we ook niet gauw doen. En wat houdt dat dan in, opgeven? Ja, nou, dat is dus de volgende vraag. Want wat is dat dan? Er zijn natuurlijk wel, wel, wel jongens waarvan je wel kunt voorspellen... dat ze op een gegeven moment op een tbs-afdeling terechtkomen. Oh. Een long stay, waar ze gewoon niet meer uit gaan komen. En waar ze de rest van hun leven gaan slijten. En dat is nog niet zo erg. Want sommige mensen kunnen het daar best heel goed doen. En ook nog wel een redelijk... Een tevreden leven opbouwen zonder dat ze daar andere mensen mee lastig vallen, zeg maar. Hè? Ja. Uh, maar voor een heel klein handjevol, gelukkig, uh, kan dat soms ook niet. Of zie je in ieder geval niet dat het kan op dat moment. Ja, daar hoor je natuurlijk eigenlijk nooit iets van, hè? Van mensen die hun hele leven lang daar zitten. Nee, ja, ik wel, maar goed, ik zit het ja. veld, dus dat is wat ander verhaal. Ja, er zijn natuurlijk mensen die de longste afdelingen van de TBS, die zijn niet voor niks gecreëerd, omdat er een klein beeld is van. Mensen. Mensen die uh, nooit meer buiten zo'n gesloten setting kunnen functioneren. Er zijn gelukkig, de meerderheid kan wel in minder gesloten settingen functioneren. Let wel, de meeste van mijn patiënten worden nooit helemaal beter. Ze zijn ernstig psychiatrisch ziek en dat zijn chronische ziektes. Dus ze zullen vaak wel altijd een vorm van begeleiding nodig blijven hebben. Ja. Jarenlang. Zijn er vaak... Uh... Vreselijke dilemma's waar je voor komt te staan? Uh, vreselijke dilemma's. dat je denkt van hoe moet ik dit nu doen? Vreselijke nee. dilemma's vind ik wel meevallen, omdat je altijd eigenlijk wel weet wat je moet doen. Ik loop wel tegen dingen aan die moeilijk zijn. Ik vind dwangmedicatie geven een van de, van de rotste dingen die er is. Want het gaat gewoon in tegen wat je zou willen doen als arts of als psychiater. En dwangmedicatie, dat is een, een, een injectie ja. tegen iemand. Tegen iemand zin in, hè? iemand ja. die zegt dokter ik wil niet, maar goed geef me die prik. Maar is wat anders dan iemand die je echt moet vasthouden ja. om in zijn best wil in te grijpen met ja. medicatie. Wat, wat ook in de, in de, in de documentaire ja, zit. Ja, precies. Dat vind ik niet leuk. Let wel, ik doe het wel hè, als het nodig is. Want ja. ik vind ook dat het niet menselijk is om mensen te laten lijden terwijl je ze kunt behandelen. Dat mag je ook niet doen. Maar dat vind ik niet leuk, dat ga ik ook nooit leuk vinden. Ja. Maar goed, dat zijn moeilijke beslissingen ja. dus. ja. Vind, ik wel. Vind je dat het over het algemeen, zoals het nu gaat... dat het goed geregeld is? Oh, dat is een lastige vraag. Het is zeker in die zin goed geregeld dat... Er nu een plek is binnen de detentie waar mensen op een goede manier psychiatrisch opgevangen worden. En let wel, de penitentiaire psychiatrische centra, er zijn er vijf van heen in Nederland. Ja. Wij zijn dan wel de enige met de crisisafdeling. er zijn nog vijf andere centra voor psychiatrische zorg in detentie. Maar laten we zeggen, de mensen die daar op een of andere manier niet verder kunnen, die komen allemaal hier terecht. Op de, als het als daar te uit de hand loopt vanwege de ja. gedragsproblemen, komen ze op de crisisafdeling terecht. Dat is bij ons, ja. En niemand mag geweigerd worden, hè? Nee. Wij Jullie moeten mensen. iedereen nemen. Ja. Maar goed, of het nu goed geregeld is. is hij, er zijn ja, precies, er mee, ja, dat was je vraag. Ja? Dus wat dat betreft, ja, zeker. En dat merk je ook. Hè. We krijgen die, die 75 van de mensen die naar buiten gaan... die met nazorg naar buiten gaan. Dat is veel meer dan het voorheen was. Let, dat betekent niet dat dingen niet beter kunnen. Uh, je merkt dat bijvoorbeeld de aansluiting met, met, met uh, zorg buiten... best lastig te realiseren is. Huh? En je merkt dat het ook nog steeds best lastig is... om een goede psychiatrische instelling te laten functioneren in, een just, in, in justitie, in een omgeving... die niet uh, gewend is aan zorginstellingen. Uh, je merkt dat het best lastig is om iedereen op een rij te krijgen... om steeds die patiënt weer op te vangen als dat nodig is. He, bij mij gaan ze weg als juridisch juridische titel ophoudt. Nou ja. Ze moeten een ander ze opvangen. Dus je merkt dus dan, dat er wel dingen zijn die, die lastig te regelen zijn. En je bedoelt een ander, dat is dan gewoon iemand die... Hij gaat dan bijvoorbeeld naar een andere plaats in Nederland... en daar moet dan een, een soort psychiatrisch zorgcentrum zijn... Dat ze, die, die zo iemand dan ja. uh, overneemt ja. als patiënt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En die aansluiting ja. is niet altijd goed. Die is, al, die is in ieder geval niet altijd makkelijk te regelen. Nee. Want? Um, Tweeërlei. één om wat... Nou, drieërlei eigenlijk. Wat uh, omdat ons ook gewoon soms de tijd ontbreekt. Hè? Ik heb mijn kortste opname ooit is een dag geweest. Ja. ja dan krijg je niks geregeld. Daar kan en waarom uh, is dat dus dan dat? maar een dag? Omdat hij dan in vrijheid wordt gesteld. Dus dat hij de rechter beslist dat hij vrij is. Dat hij maar één dag vastgehouden mag ja, worden. Ja, heeft daarvoor heeft hij wel, vast, wel langer vastgezeten in een gewone gevangenis. Ja? Dus toen is hij bij mij gekomen. En uh, dat gebeurt gelukkig ook niet zo vaak. Maar het gebeurt wel als iemand onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld. Dus als de rechter zegt... Jouw straf zit erop. En hetgeen wat jij gedaan hebt. Is, staat niet in proportie met. Hoe lang ja. je nu moet zitten. Dus we houden ermee op. En ja, dan moet ik hem laten gaan. Dus dan zou er eigenlijk betere afstemming moeten zijn. Met de rechtelijke macht. Ja maar dat kun je niet helemaal eisen. Want de rechtelijke macht moet gewoon straf opleggen. Afhankelijk van delict. En oh. niet afhankelijk van de psychiatrische stoornis. Dat is natuurlijk wat anders. En het is goed dat dat gescheiden is. Want dat heeft niks met elkaar te maken. Alleen. De ketenzorg, zoals je dat noemt. Dat is nu een speerpunt voor de PPC. Dat is ook politiek zo uitgesproken. Sorry, PPC. Pediatriër Psychiatrische Centra. Leuke term, hè? PPC, nee, nee, maar goed. Dat schiet dan even zo langs. En die ketenzorg, dat is wel een constant punt van aandacht... om dat goed voor elkaar te krijgen. Om die aansluiting bij al die GGZ-instellingen te vinden buiten. Maar ook binnen justitie. Jij bent natuurlijk ooit gewoon psychologie gaan studeren, of niet? Of medicijnen? Ja, medicijn. Of medicijnen. En En, dan en specialisatie. specialisatie in ja. psychiatrie. Ja. Had je toen ook echt zo'n idee van, ja, die, die kant wil ik uit? Zag je jezelf toen ook in de Bijlmer uh, zitten? Vraag ja, de me de dat altijd af, hoe kom je ergens terecht? Hè? Bijlmer Baaijes weet ik niet precies. Dat je het fijn vindt, dat zie ik. Maar ja. Hoe... ja, het is echt leuk werk. Ik ben wel uh, medicijnen gaan studeren omdat ik psychiater wilde worden. Dus dat was toen al wel duidelijk. Ik heb nog even geflirt met uh, uh, neurochirurgie, maar dat was veel minder leuk dan psychiatrie, dus dat heb ik niet gedaan. Wel ik... totaal anders. Ja. ja. ja okay. Maar het is leuk handwerk, hè? dat mis je in de ja, psychiatrie ja. natuurlijk wel. Ja, er is ja. heel weinig handwerk bij. Ja. Maar goed. En forensische psychiatrie, ja, het doel voor psychiatrie is als het te maken heeft met uh, strafrecht. Uh, ja, ja. Precies. Uh, die doelgroep trekt me heel erg en daar bedoel ik die mensen bij die ernstig psychiatrisch ziek zijn en daarbij uh, andere dingen hebben. Vaak op straat leven, geen inkomen, weinig steunsysteem. Ja. Zijn ook de straatswervers buiten. Ja. Hè? Dus de, vaak zijn maar het dezelfde waarom voel je je daar zo toe, door, toe aangetrokken tot die mensen? Um, omdat, dat weet ik niet goed. Wat ik wel weet is dat het heel bevredigend is als je daar kleine stapjes mee kan maken. Ja. En dat het de mensen lijken te zijn die het hardst een beetje een team om zich heen nodig hebben... die ja. de, zich daarmee bezighoudt. Toch een soort ja, zorg, hè? Ja. ja. ja. Maar goed, ja, we, we waren nog even gebleven bij dat drieënlijn: hè? Van, van ja. welke dingen er beter konden. Je zei van, ja, er zijn eigenlijk... Dat, er staan eigenlijk op, op drie verschillende punten kan het beter. Ik, ik haal die ja. zelf even van je van je Ja, en, uh, dat af. maakt niet uit. We praten gewoon door. Uh, je zit dus inderdaad met die keten aansluiting Daar moet je echt yeah. wel op blijven letten. En waar we natuurlijk steeds ook op moeten blijven letten... is dat die psychiatrische zorg die we bieden ook goed genoeg is. En wij combineren de veiligheid, beveiliging met die psychiatrische zorg. Dat betekent dat we twee takken doen. Dat betekent dat je wel constant met je werknemers bezig moet zijn... Van dat ze kwalitatief op niveau blijven. En dat ze het emotioneel blijven trekken. Dus dat is wel steeds waar we mee bezig zijn, om dat, om dat goed te houden. En dat, dat vergt veel tijd en energie om dat goed te doen. Want zijn er zijn ook vaak mensen die daar toch aan ander doorgaan of die. Ze hebben in ieder geval veel uh, mijn ZBW'ers, de ZBW's van het PPC ja? hebben veel te verduren ook. Ja, dus daar moet je wel een beetje voor zorgen om die, uh, dat goed te kunnen laten doen. Zijn dat mensen die vaak hun hele werkzame leven op zo'n afdeling zitten dan? Soms wel. Ik heb mensen die zitten daar al twintig jaar. Ja. Ja. En zeker die crisisafdeling, die bestaat natuurlijk al veel langer. Hè? Ja. Dat is wat ik al eerder noemde, die voormalige FOBA dan. Uh, je, je hebt mensen die daar vanaf het begin af aan bij betrokken zijn geweest. Ja. Die dus toch ook zich hechten aan deze patiëntenpopulatie... en aan deze tent die we met ze... Alle Die met z'n allen runnen. Ja. Ik ga zo meteen. Wat, en nummer drie? Ja. <laughs> Er waren drie punten die op niveau... Toen zei ik van, kan het beter? Hè? Toen mm -hmm. zei je van, nou, er zijn eigenlijk drie punten. En over de, de, de, aan de ene kant was het dus die, die, wat je dan de keten noemde, hè? dus de aansluiting. Ja. Het tweede was eigenlijk de zorg voor de Noem. mensen die, die daar werken. Dat die op een of andere manier... Ja, ja en goed. dat ze hun deskundigheid blijven ja, houden. Dus dat dat beetje was twee nummer twee herlei. en dan is er nog En het, het derde is dat het lastig blijft om een goede, goede zorginstelling in justitie... Vorm te geven. Justitie heeft, denk ik, een hele goede keuze gemaakt hoe ze die PPC's zijn gaan ja. ontwikkelen. Daarbij hebben ze ook heel definitief uitgesproken dat die zorg voor gedetineerden, dat dat een aandachtspunt voor hun is, psychiatrische zorg. Maar je merkt wel dat, ja, weet je, de PPC's bestaan nog maar twee jaar. We zijn nog heel erg bezig om dat goed te laten uh, lopen in justitie, om de randvoorwaarden goed te regelen. Uh, ja, gewoon hoe dingen geregeld zijn met de begeleiders en met de patiënten... en hoe ze binnenkomen en dat soort dingen. En daar, dat vergt heel veel overleg met hoofdkantoor en uh, ge gevangeniswezen... en dat soort dingen. Hoe was dat, in ja, hoe was dat vroeger dan geregeld? Je had, een, uh, je had zorgafdelingen binnen de tentie. En dat waren afdelingen waarbij er dan bijvoorbeeld meer bewakers waren... Dus men, of dat mensen wat meer uit cel konden. Een voorbeeld daarvan waren de zogenaamde IBAs... Uh, individuele dus begeleidingsafdelingen. Individuele uh, maar begeleidingsafdeling, die hadden niet he? specifiek de doelstelling voor psychiatrische behandeling en nazorg. En dat is nu wel echt een speerpunt van, het, uh, van de politiek geworden. Uh, dus die hadden ook niet de mogelijkheden die ik nu heb. Om bijvoorbeeld, ik heb een heel nazorgteam. Ik heb maatschappelijk werkers en een SPV'er die, die groep, mijn nazorggroep uh, leidt. Uh -huh. Die vanaf dag één bezig is om te zorgen dat de jongens beter de tent uitgaan dan ze erin kwamen. En dat was vroeger vaak dat niet het geval. Had je daar niet de mogelijkheden toe? Nee. En toen ik die documentaire zag, toen uh, bekroop mij ook wel eens de gedachte: van nou, mensen uh, die hier terechtkomen, die hoe goed de, de, de, de, de, de bedoelingen misschien ook zijn, uh, worden. Misschien in eerste instantie alleen maar agressiever. Je zou ze bij wijze van spreken wat meer rust gunnen. Ja, ja, en dat is een hele goede observatie, want daar heb jij gelijk in. De meeste van de patiënten die bij ons binnenkomen... doen we het beste aan om ze gewoon meteen op een afdeling te zetten... en zo min mogelijk op hun huid te zitten. En dan merk je dat een hele hoop van de gedragsproblemen of de agressie... Uh, vaak al veel minder wordt. Let wel, dat kunnen we doen omdat we zoveel begeleiders op de afdeling hebben... om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen. Hè? Want je kunt het alleen doen als je zeker weet... dat als de situatie wel escaleert, dat je goed kunt ingrijpen. Maar meestal werkt het heel goed als je iemand dus zeg maar uh, ja, uh, zo normaal mogelijk kunt behandelen. Nou ja, want ik denk een isoleercel hè, of handboeien, ja. uh, gedwongen medicatie... Ja. allemaal die dingen ja. die dan misschien wel nodig zijn. Maar ja, het is natuurlijk niet iets waar je... Uh, ja, dat is, dat is iets dat alleen maar je, je, je, je agressie en, en je, je gekte aan, aan, aanwacht. Als je niet uitkijkt wel. ik, dus ik dacht, zo, ze moeten naar een, naar, een, ja. naar, een, naar een tibetaans klooster <laughs> of zo met z'n allen... <laughs> Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Niet zo letterlijk, maar als, als idee. Is het of naar een heel idee rustig idee, eiland. Ja. Nee. Nee, waar nee, alleen dus, maar natuur ja. is of zo. Ja. En veel rust. Ja, en veel rust. Nou, De rust, reinheid en regelmaat. Hè, dat schermde mijn moeder vroeger altijd mee. Dat werkt natuurlijk wel. Dat is ook een groot onderdeel van de behandeling die we hebben. Niet alleen. Hè. Behandeling is veel meer dan dat. Mm -hmm. Maar ook wel gewoon iemand normaliseren in een afdeling. Gewoon vaste tijd uit bed. Samen eten. Uh, uh, netjes aankleden. Gewoon, wat ik al zei, rust, reinheid en regelmat. Mm -hmm. Daar zie je dat mensen rustig van worden. En jij hebt helemaal ja, gelijk. Maar ik wil niet in een cel, maar gewoon... Ja, maar die ja. mogelijkheid heb ik niet. Hè, want nee. ik werk wel in een gevangenis. Nee, maar goed, dat idee van je, dat je mensen ja. op, op een, in de natuur zet... dat is ja. natuurlijk niet, dat is, dat is niet een heel nieuw idee. Nee. Natuurlijk. Nee. nee, en je hebt wel gelijk dat je altijd... Goed moet kijken of die isolatieplaatsing die is gewoon soms nodig. Maar je moet wel zorgen dat die nodig is. Je moet, als het anders kan, moet je het anders doen. En die dwangmedicatie, nou, soms is dat gewoon ja. nodig. Maar je moet wel zorgen dat je zeker weet dat het nodig is en dat niet iets anders ook nog kan. Ja. Dus je moet wel steeds blijven nadenken of je het niet op een andere manier kunt oplossen. Ja. Want dat is zo. Ik ga vast even naar de, uh, naar de luisteraar. Ja. Uh, die. Uh gesprek ik namelijk hier, hierna nog een uur, tussen 1 en 2. Tenminste, ik hoop dat u uh, gaat bellen. Uh, en uh, ik zou wel uh, van u wat, ja, baaiersverhalen uh, willen horen. Op allerlei mogelijke manieren kan dat hoor. Misschien kent u iemand die in de gevangenis zit. Misschien correspondeert u ook wel met iemand uh, die gevangen zit. Dat hoor je ook vaak. Uh, misschien bent u zelf gedetineerd geweest. Mogen mensen eigenlijk in de gevangenis nu s'nachts bellen? Nee, zeker nee. hè? Nee. nee. Dat is wel jammer. Want ja. dat zou natuurlijk. die krijg je het, uh, niet aan de lijn. Nee. Die krijg je niet aan de <laughs> lijn. <laughs> en mogen ze wel naar de radio luisteren? Ja. Dat mag wel. Ook midden in de maar nacht. Maar s'nachts, nou, dan moet je het wel heel zachtjes zetten, hè. Want de andere gedetineerden mogen er weer geen last van hebben. Dus. Mm. Nee. Nou ja, goed. Maar nou ja, in ieder geval um, belt u mij daarmee. Dat is 0800 uh, 1121. En u kunt ook. Uh, Mailen naar Casaluna@ncv.nl En zelfs twitteren behoort tot de mogelijkheden. At Ja, ik ga afscheid van je nemen, uh, Jessica Wesselius. Hartelijk ja. dank dat je er wilde zijn. Ga je nog iets speciaals doen in die week van de psychiatrie? Nee, ik ga gewoon aan het werk. Het lijkt me een goede manier om niet? de week van de psychiatrie... B te daar doen. wordt verder niks speciaals aan gedaan. in die in, in, in, in, nou, Nee, niet bewust. Nee. Nee. Nee. Oké, okay, nou, heel veel sterkte. En dank je ja. wel voor je komst. Ja, jij ook bedankt. Ja. En u bellen, hè?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 Het radiostation voor Berg Ei. Uw gastheer. van hey, Een goeiedag. Uh, dames en heren, ja, u hoort het goed. Dit is uh, Peer van Eersel. Ik uh, was besloten door Toon Sporenberg dat ik het uh, vandaag alleen ging presenteren... om er uh, gewoon weer eens helemaal in te geraken. Maar ik ga snel beginnen, want uh, meteen na de uitzending moet ik naar de kapper... want ik krijg uh, ook een korte kop. En uh, ik was uh, daar wel aan toe, dus ik ga meteen beginnen met sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport. Uh, goedendag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel met sportnieuws. Ja, u heeft het natuurlijk uh, gemerkt... Uh, het was bij om en bij de Grafheuvel vorig weekend. Het was natuurlijk een drukte van belang. Allerlei bussen bejaarden werden aangevoerd en uh, aanhangwagens met fietsen erop. Speciale fietsen, want ook in Bergijk is het doorgedrongen fietscrossen voor bejaarden. Het is in Amerika begonnen in de jaren 70. En uh, nu is het ook hier in Bergijk. Er zijn al een stuk of 172 leden van de oudere zorgvereniging sint jozef die er enthousiast uh, aan het fietscrossen zijn gegaan. Uh, de bejaarden leren dan heel goed met de fietsen omgaan. Ze leren goed sturen, snel handelen. En naast kracht is er veel behendigheid nodig om een goede fietscrosser te zijn. Vanaf uh, uh, 72 jaar kunnen de dames en heren al komen trainen. En, af twee en vanaf 82 jaar kan men al aan wedstrijden meedoen. Maar er zijn ook nog heel wat negentigers die al nog heel fanatiek meerijden. Het fietscrossen voor bejaarden wordt beoefend op een speciale baan. Zo, die is aangelegd rond de Grafheuvel. Van zo'n 300 en 400 meter lengte met verschillende hindernissen. Er wordt gestart vanaf een startheuvel, waardoor er gelijk al een behoorlijke snelheid is. En dan zitten er be bepaalde springschansen zitten erin. Daar gebeurt nog wel eens een ongelukje. Maar uh, voor het komend weekend staan er weer wedstrijden op het programma. Dus komt u allemaal naar de, de, de Grafheuvel. En uh, moedigt de bejaarden aan bij het uh, fietscorsen. Tot zover. Bergijk op de kaart. Mijn naam is uh, kolonel Vierman. Kolonel buitendienst. Woonachtig, te Bergijk. Ik wil Bergeik op de kaart zetten. Wel door middel van het volgende. Bergijk is toe aan een eigen leger. Iedereen weet dat het in potentie aanwezig is. Als ik kijk naar de agressie onder de jongeren... hoeven wij dat alleen maar te kanaliseren naar een schitterend leger... Jongens en meisjes, het maakt mij allemaal niet uit. Iedereen kan één groot leger vormen. En dan zetten we het op de kaart en dan kunnen we aan de slag. En dan is natuurlijk de consequentie dat wij ook, al die andere landen, massavernietigingswapens aanschaffen. Dat was het. Goedendag, dames en heren, dit is Peer van Eersel. Ja, en ik heb hier uh, tegenover mij een een Nou, ik mag wel zeggen, een boom van een eikenaar. Een nogal onzagwekkend postuur. En het uh, postuur behoort toe aan Joep van Huls. Joep van Hulst. Hulst. Uh, Goedendag. Uh, Joep, jij wilde graag uh, op Radio Bergijk. Jij hebt ons een paar keer gebeld. Ja. En jij zit met iets. Je wil graag. Iets zeggen, iets, iets, iets mededelen, delen. Ja. iets te berden brengen. Ja. Nou, ik wil als mag beginnen met een, een gedicht wat ik geschreven heb. Waarin eigenlijk een soort samengebald zit wat ik. Ja, waar ik mee zit en waar ik de laatste tijd nogal mee bezig ben. Nou, is het een lang gedicht? Nee, het is een vrij kort gedicht. Ik ben er wel lang mee bezig geweest, maar het is uiteindelijk een vrij kort gedicht uh, geworden. Het is uh, gericht aan alle wereldleiders eigenlijk. Goed, Tetje, zet even gedichtenmuziek erachter. Lees maar voor. Geachte wereldleiders. De haat vernauwt uw haviks ook. Geen vredesduif is nog in tel. Ondanks uw hooggestemd betoog stinkt elke oorlog als de hel... Dus. zet die muziek maar weer uit, want het is afgelopen. Dus, uh, dit was het gedicht. Dus. Dit gaat dus over de oorlog. Ja. De oorlog in het algemeen? Ja. Al, alle, alle oorlog. Ja. Want daar heb jij ervaring mee. Ja, ik. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen. Als uh, 18-jarige had ik uh, last van. Uh, zeg maar, uh, algehele onvrede. En overmatige agressie. Maar dat is niet ongewoon hier in Bergrijk. voor een jonge, jonge knaap. Nee, nou, maar ik zeg er ook bij. naar Bergrijkse maatstaven. overmatige agressie. Dus je hebt normale. overmatige agressie. zoals die in Bergrijk uh, welig tiert. En daarnaast heb je nog weer. een overmatige, overmatige agressie. Nou, die had ik. Toen heb ik mij aangemeld bij het vreemde Vreemdelingenleger. Om waar ook ter wereld te vechten. Dat heb ik uh, 30 jaar gedaan. Ik ben uh, in alle brandhaarden van de afgelopen 30 jaar uh, ingezet. Ik heb dat uh, destijds met veel plezier gedaan, moet ik zeggen. Maar ik ben nu drie weken thuis. En nou komen die beelden op je af. Wat voor, wat, voor, wat voor beelden komen er dan op je af? Ja, dat zijn beelden. Hoe zal ik dat nou eens eventjes kort uitleggen? Je moet je voorstellen, uh, ik was in Vietnam. Ik was in Kosovo. Ik was in Israël. Ik was in Rwanda. Ik was overal. In Tsjanië ben je geweest? Tsjechenië ben, ben, ben ik geweest. Naar ben je geweest? Naar ben ik geweest. geweest? ben ik geweest? En kijk op het moment. In de Jaap ben ik geweest. En, uh, je moet je voorstellen, als je er middenin zit, dan krijg uh, ja, je krijgt een enthousiasme, maar je dendert met tanks door dorpen heen. bijvoorbeeld. Hè. Je, je, je vindt ergens een schuilkelder met daarin uh, zes families en dan gooi je een granaat in. Je vieren deelt mensen. Je rijdt ze open met boyen netten omdat ja, het je werk is? Omdat het je werk is, natuurlijk. En uh, ik moet zeggen, sinds ik terug ben... Ja, beginnen die dertig jaar me toch enigszins uh, in de weg te zitten. Ik heb er nare dromen over. Uh, beelden van dat je, dat je met je maten op tanks door de woestijn dendert. Hè? Dat je burgerdoelen beschiet. Je mortiergranaten door huizen jaagt dat je met pansenvoertuigen over uh, vrouwen en kinderen scheurt. Maar ja, dat was, daar hoef je je niet schuldig om te voelen, want dat was toch gewoon je werk? Daar word je voor betaald. Ja, dat, uh, dat zou je zeggen. Dat zou je zeker zeggen. Maar ik heb nou toch een paar dagen al dat ik echt ochtends wakker word en dat ik denk... hè, jakkes nou. Zit dan even niet lekker, weet je wel. Maar goed, maar ja, wat is nou... Je, je, je, je, je, je, je, je drent dat een beetje om de hete brei heen, als ik het zo mag zeggen. want Er zit nog iets wat je kwijt wil, zie ik aan je. Ja, ja ik zoek naar de goede woorden. Even zoeken. Het is, is, is eigenlijk... Heb, je last, heb ja, je last ergens van? Nou ja, last... Ja... Kijk, nou, laat, ja. nou, wacht even. Ik heb ook uh, voor de, uh, Hoe zeg je dat nou? Uh, voor de, kijk, voor de vrouwen. Die je doodgemaakt hebt. Ja. Ik wil tegen al die vrouwen eigenlijk zeggen... een goede BH doet iets voor je. En daarom zijn er BH's voor verschillende draagmomenten. Je hebt functionele BH's die goed ondersteunen. Er zijn eerlijke, soepelijke basics. er zijn ook pure mooimakers. BH's die het lichaam versieren, decoreren. Maar die, die draag je natuurlijk dan niet om te sporten. Want daar zijn, daarvoor zijn weer sport-BH's ontwikkeld. Vaak zonder beugel. En gemaakt van een stevige, ademende stof die de borsten beschermt en vocht toelaat. Kijk, juist omdat het decollete de komende zomer weer in het oog springt... en de bovenmoden mooie transparante blouses en strakke topjes voorschrijft... is modelkleur en dessert van de BA die eronder gedragen wordt... gewoon minstens zo belangrijk. Ja, en daar, daar schiet je dan s'nachts mee wakker? Ja. En dan denk ik weer aan al die slappe, dode jopen waar die vrouwen mee rondlopen. De BA is niet voor niks uitgevonden? Nee. En ik weet ook nog precies hoe mijn overmatig-overmatige agressie is begonnen. Dat is gewoon dat vrouwen die gaan naar een winkel... en die weten dan precies de bekende cijfer- en lettercombinatie... voor de BH die ze moeten hebben. Maar dan vraag ik me af, is de maat van gisteren... ook nog wel de maat van vandaag? En zit kutmaat 75C bij het ene model net zoals bij het andere model? Maar dat zag je over de hele wereld. Dat... Ja, veel vrouwen die gaan bij de aankoop van een BH voor één maat de winkel in en die komen met een andere BA-maat naar buiten. En dat is in de Punjab, en dat is in Grozny... Tsjechenië, is... Rwanda... Is in... en Kurdistan, dat is overal één pot nat. Overal één pot nat. Kijk, want het lichaam van de vrouw verandert altijd in de loop der tijd. Er kan allerlei oorzaken hebben. Je wordt dikker, dunner, je hebt een kindje gekregen... Of je bent wat ouder geworden. Terwijl de nieuwe materialen zijn soepeler, zachter en elastischer... en ook de pasvorm en het comfort zijn ontzettend verbeterd. En waar ik ook kwam ter wereld... Allemaal hetzelfde. Ik, ik zou willen dat er over de hele wereld een driedaagse cursus was... voor de BH. Laagsters. Ja, sorry, ik krijg het ook. Nou, daarom dat jij nu ook in dienst bent getreden bij Anku. Ja. Jij staat daar nu achter de toonbank, ja. waar normaal een middelbare dame staat... die alles weet van het vrouwelijk lichaam. Ga jij daar nu de dames aan de BH helpen? Ja. En denk je daarbij je agressie in toon te kunnen houden... Dat zal per geval verschillen, denk ik. Nou, dat is toch een geweldig voorbeeld. Ik ben blij dat je toch uiteindelijk gezegd hebt wat je wou zeggen. Dat iemand die zijn hele leven ja, echt huurling is geweest... Ja. dat hij nu zijn, al zijn ervaringen in dienste zet van de BH en ja. van de vrouwelijke buusten. Ja, excuus dat ik in het begin er een beetje omheen draaide met wat... Uh, ja, maar het is lopen. natuurlijk een heikel probleem en dat begrijp ik best. En ik zag je worstelen en ik vind je een hele sympathieke man. Ja. En uh, als ik een vrouw was, zou ik meteen naar Anku gaan... omdat ik door jou wel in een BH geholpen zou willen worden. Nou, ik, ik wil heel hartelijk bedanken dat, dat, dat u toch uh, erin geslaagd bent... om mijn echte mededeling uit mij uh, te ontwokken. Nou, daar ben ik uh, radio uh, bam voor. In Athenieren. Chapeau. Kom, we gaan naar Beeks. Dan krijg jij van mij een kopstoot. Paar, lekker. Je bent een goede man. Dank je.